Ik wil ook wat vragen. Vraag me gerust. Waarvoor is dit nou eigenlijk? Heer Muller, daar kunt u het beste antwoord op geven. <grijg> We vinden dat leuk. Toch niet om straks in Amsterdam de spot met ons te driemen? Nou, dan moet ik u toch tegenspreken, Harm. Wat de heer nu de Amsterdam hier doet, hm. is allemaal te dienst van de wetenschap. Om later te weten wat ze hier vroeger vertelden. Oh, is het dat. Is het uh, zo wel goed, heer Muller? Wat je ik vind het heel goed. Als je nou nog iets bijzonders te vragen hebt... Ja, ik heb nog wel wat te vragen. Wacht even, Leu. Heer Muller wil ook nog wat vragen. Werden hier nou ook nog wel moppen over Joden verteld? Nee. <coughs> uh, uh, Joden had je hier eigenlijk niet. Voor de oorlog ook niet? Ik zal ik niet weten. Jawel. Voor een toch Levi bij Paalman, Aan het eind van het dorp. Is het niet Jan? Ja. Nou. Die koopman, dat was een Jeude. Ja, dat was ook de enige. <laughs> mm. Maar dat weet ik nog wel een mooi verhaal van. En dat is nou echt waar gebeurd. Mm. Hé. Hey. Het, het moet hadden ze in, in, in november of zo weer hebben. Het oh, ja. was van dat, van dat, van dat hartige weer. En, en, en het weide, jongen. We zaten er bij elkaar. En toen het over me. En zeggen we nou. Zeg we eens even een keer goed te pakken nemen nou. Ja, wij hebben hem te pakken oh, nou. Oh, nou. Dat je niet weten hoe. Oh, nou. We hebben dat zo'n. Een soort van, van vanghok hebben we dan maakt. Ja. En net achter de deur zit. Hij kon ook helemaal geen andere lokaal Hij komt door die deur en hij komt daar in dat vanghok mooi. First, zo zo'n kooi met van die is en stangen van die van die scherpe punten erboven. Oh, no, no, no. En, en hij loopt er per zo dat dat vanghok in. Ja, hij no. had die kat moeten zien. Oh, no. en, een, schaap, een schaap was er dichtbij. Oh, dat jonge was, jonge, oh, het water dat, dat droop eraf, ja. En die gezicht, ja, we moeten zien kijken, nou. Ja, en toen, aan het eind van daarin, dan komt die kooi in, helemaal, helemaal, helemaal naar, en, en dan hebben we dan nog zo'n, zo'n zo koffie, ja, een percolator hebben we daar staan, en en dan zat zo'n zo ding, van dat, van dat, van dat, van dat drap. Ja. En dan en hebben de bakten, en zo is die dus. Ja ja ja, ja! ja, ja, ja, ja, ja, luister, luister, luister. Maar nu zou dat oh, oh, oh. niet meer gebeuren. Nee, nou er ja, hier niet meer. En vroeger ging ze niet zo nauw. Maar wat er toen wel was leuk, dat was gemeenschapszin. En dat mis ik nog wel eens bij de jeugd van tegenwoordig. Ja. <coughs> en daarmee wilde ik deze zitting dan maar weer beëindigen hoe gaat het hier nu met de boeren nu het met de economie zoveel minder gaat katoen Oh, er wordt nog wel iets wat gemopperd op de belasting en de boeren raad voor de sociale voorziening. Uh -huh. Die lopen ook ja de pan nu tegenwoordig. Uh. Maar anders ging het hem iets wel goed, dacht ik zo. Uh. Gek dat die katoen zich blijkbaar niet realiseert dat wij nog meer van zijn belastinggeld profiteren dan de werklozen. Zelfs de jenever die we meebrengen wordt door hem betaald, als je het goed bekijkt. Haan was de enige die ons doorhad. Meen je dat nou echt? Tuurlijk merk ik dat. Ik vond het eigenlijk wel aardig. Ik vond het verschrikkelijk. Na een half uur moest ik me bedwingen om er niet op los te gaan timmeren. Nee, dat heb ik niet. Ik vond het al geslaagd eigenlijk. Al die verhalen over pies en poep en stront... en dan weer zijn verhalen over die jood... die nu al lang vergast is natuurlijk. Nee, dat vond ik nou juist wel interessant. Nou, interessant. Maar ik heb deze reactie bijna altijd, hoor, na een opneming. En waarom is dat dan? Ik denk dat ik niet tegen die geforceerde intimiteit kan. Het gaat me allemaal te snel. Nou, daar is anders niks van te merken. Nee? Ik heb de indruk dat ze je allemaal wel aardig vinden. Dacht je? Ik ben er wel zeker van. Waarom vroeg je dan nou eigenlijk over die joden? Dat vond ik nou leuk? Leuk? Ja. Vind jij dat dan niet? De meeste van die keels zijn fout geweest natuurlijk. Ja? Hoe weet je dat? Dat zie je. En in Drenthe stemde bovendien de helft op de NSB. Wie denk je dan dat er fout geweest zijn? Naar hun reacties te oordelen, in ieder geval Boesman en Joling. Maar ik vertrouw er eigenlijk niet in. Behalve Wegeman en Van Wiek, en Paalman misschien. En Katoen natuurlijk, want die was te jong. Nou, dat zou ik nou niet zien. Omdat je de oorlog niet hebt meegemaakt. Dus je vond het niet zo geslaagd? Nee, dit lijkt me zinloos. Maar wat is er volgens jou dan het verschil met wat jij in doet? Die verzamelt toch ook liedjes? Geen verschil. En op de duur is dat ook niet verdedigd. Dan kun je net zo goed postzegels verzamelen. Daar zou ik geloof ik niks op tegen hebben. De commissie wel, denk ik. Hoe zou het dan volgens jou moeten? Uh, het vertellen moet een functie hebben... In dit geval ging het er alleen maar om, om ons een plezier te doen. Maar dat is niks natuurlijk. Wij zouden onzichtbaar moeten zijn. En dan zou je moeten nagaan hoe die verhalen in zo'n groep hun weg vinden. Wie je vertelt en wat en waarom. En hoe die zijn verhaal aanpast aan de omstandigheden. En dan nog het liefst over een, een langere tijd. Je zou dus zelf deel moeten uitmaken van zo'n groep. En tegelijk zo'n groep moeten observeren. Het is verdomd moeilijk, maar het kan. Zoals in de koffiekamer. Bijvoorbeeld. Wie zit er daar? Wie begint te praten? Dat is het Turks andere natuurlijk. Wat vertelt hij? Wanneer houdt hij zijn mond? Dat is stom interessant. Degene die praat heeft de macht. Degene die zwijgt heeft de macht. Ik denk je? Niet iedereen die zwijgt natuurlijk. Goud zwijgt, maar goud heeft geen macht. Ik moet het omdraaien. Wie praat wil bewonderd worden. Iemand die bewonderd wil worden, krijgt de macht niet. Mensen die praten, hebben iemand nodig die luistert. En omdat de meeste mensen praten, zullen ze dus niet de beste prater... ...maar de grootste zwijger de macht geven. Als er straks een directeur gekozen moet worden... ...maak jij een goede kans. Nu nog niet, want je bent nog wat jong. Maar over een jaar of tien. Je weet toch wel dat jij gekozen zou worden? Ik? Sprake van, daar zou ik totaal ongeschikt voor zijn. Nou, reken maar. Als Balk weggaat, nemen ze Bart de Rode... Dat is iemand die zijn mond houdt. Ik vind juist dat jij heel goed kunt luisteren. Kan je helemaal ah, niet goed luisteren. Ja, nou, ik vind het van wel hoor. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Ja. Wat zou de diepere zin daarvan zijn, denk je? Het zal wel zijn omdat praten een lustgevoel geeft. En dat mag niet. Ik dacht dat dat niet mocht. Willen jullie koffie? Ja. Graag. Graag. mijn pijp hebben? Ja. Ik zie de katten niet. Zo ergens zijn. Ja. Maar heb jij bij praten dan een lustgevoel? Wacht even. Ik heb er eigenlijk nooit zo op gelet. Maar ik praat natuurlijk ook niet zoveel omdat ik altijd alleen ben. Je praat in jezelf. Ja, dat is wel zo. Je bedoelt dat dat een soort masturbatie is? Zo ver was ik nog niet. Ik kom erop, omdat volgens Ad mensen die praten, macht hebben. Daar zit iets in. Degene die praat, dwingt de ander om te luisteren. Ik praat alleen als ik gespannen ben of me bedreigd voel. En dan heb ik achteraf altijd de pest in. Je praat om de mensen op een afstand te houden. Een soort uh, geluidswal. Je moet hem maar niet kwalijk nemen, maar ik vind het eigenlijk niet zo'n interessant probleem. Ik ook niet hoor. Nee, maar welk probleem is dat wel? Waar zijn je katten eigenlijk? Die zijn gevlucht. Gevlucht? Onder mijn bed. Oh, maar toch niet voor ons? Ik heb de hele dag werklui in mijn huis gehad. Oh. Waar was dat voor? Voor nieuwe ramen. Had je die dan nodig? Natuurlijk niet. Dat is weer zo'n idee van de woningbouwvereniging om straks de huur weer te kunnen verhogen. Denk je? Waar dacht je dan dat het voor was? Bovendien zijn ze veel te groot en ze zijn nog slecht afgewerkt ook. Moet je kijken. Wat mankeert er aan? Hier, dat randje. Ze zijn zelfs te beroerd geweest om de randjes te olie. En hier, die knoppen. En dan de hele dag maar Radio 3 en hier en daar en jij en jou alsof ik niet wat beters te doen heb. Die zit toch maar in de ziektewet, denken ze zeker. En dan moet je ook weer nieuwe vitrages maken natuurlijk. Ik denk er niet over. Ik hou gewoon de overgordijnen dicht. Ze zoeken het maar uit. Maar dan zit je de hele dag in het donker. En anders moet ik de hele dag naar de buren kijken, zeker. Dat moet je anders doen met zulke ramen. Maar als je vitrages hebt, dan heb je daar toch geen last van? Dan zie je niet scherpen, dat is nog erger. Bovendien. Hebben mijn kat er dan helemaal geen contact meer met de buitenwereld? En dat is nog hier in de kamer, maar in de keuken heeft hij deze een kruk op het raam gezet. Die ligt er gewoon naast. Dan kan ik niet eens dat raam open doen. Maar is dat dan niet gevaarlijk? Dat hebben me ook. Dat kan me niet schelen, hoor. Dat is hun verantwoordelijkheid. Dan hadden ze er maar voor moeten zorgen. Kun je nog niet zelf opzetten? Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Ik ga daar een beetje hun werk doen. Bovendien heb ik de goede schroeven niet. Moeten jullie nog koffie? Ja, hm, lekker. Je moet er geen grapjes over maken. Het is toch helemaal vanuit zijn doen, geloof ik. Oh, daar is Kato. Hé, hey, kom dan. Ja. Kom. Kom dan. Katootje. Hier, kom dan. Ah, waar was je dan? Hm? Ik heb jou gemist. Kato is er overheen. Ja. Ik ben gisteren met Ad in Drenthe geweest. Om moppen op de band op te nemen. Oh ja. Achteraf lijkt zoiets heel romantisch. Dat zo'n groep boeren in zo'n kleine oververwarmde boerenkeuken in dat wijde mistige boerenland, terwijl het buiten tonker wordt. Maar als je daar zit en al die stomvervelende verhalen boeren vol poep en pies en stront moet aanhoren. Nee, dat lijkt me nou ook niet zo leuk. Boer, wat stinkt het hier! Hoe bedoel je? Dat was even niet Oh, Zo. Die man waar we waren heet Katoen. Ja, dat is wel een rare naam. Waarom? Dan is Veen ook een rare naam. Ja, dat is natuurlijk zo. Als je het zo bekijkt, het is alleen Koning een fatsoenlijke naam. Hoewel. Laat zei al tegen Heidi toen ik hem opbelde: Ik heb Koning aan de telefoon. En Beerta schreef van Buitenrust hette maar dat hij veel bezoek kreeg van Maarten K. Als je dat zo hoort of leest, dan is het plotseling ook een rare naam. Omdat je zo niet over jezelf denkt. Ik denk eerder dat het bedreigend is dat Ad en Beert daar zo over me denken.